Peter Walgemoet met het NOS-journaal. Beide daden van een aanslag gisteren op een hotel in Somalië waren Nederlands, schrijft het Franse persbureau AFP. op basis van Somalische inlichtingendiensten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt nog of die berichten kloppen. Bij de aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu kwamen 25 mensen om het leven. Terreurorganisatie Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist. Een Nederlander heeft op het nippertje een val overleefd van een 1200 meter hoge klip in Sri Lanka. Volgens de reddingsdiensten zette hij een verkeerde stap toen hij een foto van zijn vrouw wilde maken. Hij stortte de afgrond in, maar een boom 40 meter lager brak zijn val. De Nederlander is door 40 reddingswerkers met behulp van een helikopter uit de ravijn gehaald. Hij is niet in levensgevaar. In Brazilië zijn twee mannen opgepakt voor de moord op een Nederlandse zijder vorig weekend voor de kust van de stad São Luís. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. De 60-jarige man werd doodgeschoten toen hij op zijn boot werd overvallen. De daders gingen er zonder buiten in een bootje vandoor. Een Nederlandse vrouw bleef ongedeerd. Zij zwom naar een jachthaven en belde daar de politie. De Iraakse hoofdstad Baghdad krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke burgemeester. De vrouw, die is afgestudeerd als civiel ingenieur, gaat morgen aan de slag. Dat had een hoge functie op het Iraakse ministerie van Hoger Onderwijs. Internationale mensenrechtenorganisaties noemen het een belangrijke benoeming. Ze zeggen dat vrouwen in Irak en in andere landen in de regio worden gediscrimineerd. De nieuwe burgemeester van Bagdad krijgt een zware taak. De stad gaat nog altijd gebukt onder veel geweld en corruptie. Het weer de komende uren wordt droger. Na een nacht met lichte vorst en kans op mist is het morgen vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld. Het is dan zo'n 7 graden. Morgenavond opnieuw buien met kans op natte sneeuw. Dit was het nws Journaal.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 Positive. We can run Then I heard you was talking trash. <laughs>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 FM FM Let it or Van ZFM. www.zfmzandvoort.nl You, you can sing me anything, yeah. You can sing me